De bussen met de Utrecht-supporters vertrokken via een andere route. De woutertje Pieterse prijs is dit jaar gewonnen door Bibi dumont en Annemarie van Haringen voor hun boek Vandaag had ik mijn spreekbeurt over de anaconda. In het humoristische boek houden dieren spreekbeurten over andere dieren. De prijs voor het beste oorspronkelijke kinder- of jeugdboek werd bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Kindertaalstaat. Het weer, zonnig, al trekken vanuit het oosten weer nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft droog en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen is het ook droog, vrij zonnig en dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Op een paar plekken rijdt het langzaam in Noord-Holland. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afwit Haarlem-Zuid en knoop het Velsen. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En de N207 Alfa aan de richting Hillegom. Bij Hillegom staat 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En dit komt door het groot aantal bezoekers van de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 De zon schijnt vandaag en uh, wij zijn weer op de radio tussen 2 en 5 uur. Een hele goede middag, allemaal. Jorden, de narrator Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy uit de jaren 80. Het is uh, Pasen, Benno. Goedemiddag. Ja, bijna Paas. Bijna Pasen. Paas, dag. Ja. Waar is je Paashaaspak? Oh, paashaas, Ik Oh, ik wou zeggen, ik, ben, ik gelijk wijzen. Voor de mensen die uh, zitten te kijken. we hebben Dus de paashaasjes hebben we weer meegenomen. Kijk, en, uh, kijk, kijk. En de dat... paaseieren uh, staan ernaast. Precies. En uh, als mensen, de mensen die zitten te kijken... die zien een uh, meneer naast uh, links uh, van mij zitten. En dat is Roet Kloek. Die is van uh, de Redsbrigade Bloemendaal. En die bestaat 100 jaar dit jaar. Nou, en dan daar gaan we eens uitgebreid mee praten over uh, het hele van de collega's van Bloemendaal en uh, een hoe het ontstaan is van de Rennersbrigade. Verder Zeker hebben we natuurlijk ook voetbal. En inmiddels is daar de eerste helft al gespeeld. En tegen wie spelen we vandaag? We spelen vandaag tegen Weesp en Jan van der Leden is daarbij aanwezig. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemiddag Rob. hey goedemiddag. Wat een rare tijd vandaag. Hoe zit dat nou? Ja, het is gewoon een inhaalwedstrijd. En, een en In deze tijd is om uh, een of andere reden aangevraagd door, door Weesp dat jij deze uh, tijd willen spelen. Oké, okay, oké. Okay. Ze willen vroeg het uh, paasweekend in. Ik denk het, ja. <laughs> Helemaal goed. Ik nou, weet de exacte reden niet, maar... Nou, je bent erbij uh, geweest, de eerste helft. Hoe is uh, dat gegaan? Nou, de eerste helft begon redelijk. Niet echt het meest overstaande voetbal van ons. Waren, uh, die is met de schitterend op het uh, voor. Het was een uitgespeelde... Uh, het was een solo van Nigel Berg en Silvio die scoorde keurig uh, 0-1. Die scheidsrechter die, uh, die begon zijn eigen spelletje te pluizen. En die floot echt op elke bal. Kreeg op een gegeven moment in de 44e minuut een vrije trap tegen. Van uh, een heensbal van... van Koen. De bal die kreeg je gewoon op zijn buik. Maar ja, uh, de scheidsrechter zag het anders. En het werd eigenlijk via een schitterende vrije trap van Facebook 1-1. We zijn nu één minuut bezig in de tweede helft. En uh, wees scoort weer. Dus staat 2-1 voor Wees op dit moment. Nou, dat zijn geen leuke berichten, Jan. Nee, dat is absoluut niet leuk. Nee, helemaal niet. En uh, ja, als je zo lekker begint, uh, de eerste helft, dan uh, denk je van nou, dat wordt wel leuk uh, vandaag. Ja, ja, want de eerste helft ook. Je hebben kansjes gehad. Ja, die werden niet opgemaakt. Een doelpunt van Jeffrey wat afgekut werd vanwege van, van, van buitenspel. De jongens komen net naar ons toe. Die zeiden van, het was helemaal geen buitenspel. Nou oh ja, die scheidsrechter sluit gewoon zijn eigen wedstrijd. Nou ja, in ieder geval... In dit geval is het ons nadeel. Uh, ja, 2-1 uh, op dit moment. Jij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten en straks komen we weer bij je terug. Jan, dank je uh, wel voor dit moment. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Dat was Jan van der Leden, Benno. Ja. Daar in uh, Weesp. 2-1. Uh, 2-1 uh, achter op dit moment. Ja, ja, ja. Nee. Helaas, helaas. Maar dan moet je 1-2 zeggen, toch? Ja, 1-2. Nee, 2-1. Nee, ja. Ik zal de verwarring even groot maken. Jongen, jongen, jongen. Het Ruud lukt je ook nog, hè? Ruud, heb jij verstand van, uh, van voetbal? Want, uh, nou, niet zo, Ik ben hier van waterpolo. Oh, uh, oh ja, oké. het is okay. 1, 2 hè? Het is het 1-2. Oké, oké. Nee, 100 jaar Reddiesbigade Bloemendaal, daar gaan we het zo meteen over hebben. En er hoort ook zonnige muziek bij, natuurlijk. Wat dacht je van Patapata? Pata? Ja, bij dit soort uh, muziek krijg je toch uh, gewoon zin in de zomer en de strand, hè, Benno? Ja, helemaal. Lekker Trouw... patta hoor je. Het was je. Dus, uh, trouwens 20,9 graden bij Wim Gettenbach. Nee, Dat, dat ja. stond zonder ja. flink op, uh, ja. waarschijnlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, Zeker. Nou ja, ja dit mooi. Dit is, uh, ja, het is mooi weer. Het uh, warm Als we het hele weekend uh, dit weer houden, nee. dan zijn we helemaal blij. Nee. <laughs> dan zijn we helemaal we. blij, Nee. Uh, ik Nee. Uh, <laughs> dat, dat wou nou, ja, half drie het uh, weerbericht, uh, Benno. Maar eerst uh, hebben we Ruud Kloek in de studio. Ja, Ruut, trek even die microfoon naar je toe. Als je dat... Ja, zo, oh, ja. ja, okay. ja, ja, ja. Ruut, nou, welkom. Even voor de mensen die je niet kennen, jij, in welke hoedanigheid sta jij ten opzichte van de reddingsbrigade Bloemendaal? Ik ben uh, sinds jeetje, 86 voorzitter van de reddingsbrigade en nog steeds. Dus eigenlijk veel te lang. Dus over drie jaar is dat 100 jaar? Dan, ik, ja, ik ben dus... ook bijna 100 jaar. Ja. <laughs> Maar, uh, de, ja, dat zat ik me in de voorbereiding van per, dit gesprek uh, te bedenken. 100 jaar, maar hoe lang uh, zit Ruud van die 100 jaar bij de Reddingsbrigade? Dit is 73. Dus dat is ook 7... wel... Uh... Tjonge, jonge, jonge. Ja, maar ik vind het nog steeds leuk, dus sorry. <laughs> dus dat, dat is 50 jaar. Ja. Dit jaar 50 ja, jaar. Ja, ja. Jezus, de helft, Ruud. Dan heb je het wel zien veranderen. Ja, je hebt het wel zien veranderen. Dat ja. Het is wel... Uh... Dat is wel mooi, ja. Da daar gaan we het ja. straks over hebben, maar um, hoe is dat destijds begonnen in 1923? Oh, nou, Weet je dat ja, nog? Ja, ja want de, de, vorig jaar had je 100 jaar zeeweg ja. en de zeeweg werd aangelegd. En toen konden mensen dus makkelijker met de fietsen, met de auto naar het strand toe. Ja. En toen gebeurden de ongelukken, toen de mensen verdrinken. En toen is op initiatief van de voorzitter van de Bloemendaalse Gymnastiekvereniging... Die heeft toen hulp gezocht bij de Haarlemse Reddingsbrigade, die al bestond. Ja. En die hebben zeg maar, de Bloemendaalse Reddingsbrigade in 19, 15 juni 1923 opgericht. Oké, okay, oké. Okay. En zo is het eigenlijk ontstaan. Toen waren er meteen iets van 40 mensen die zich aanmelden als lid. En sinds die tijd hebben ze het strand uh, proberen te beveiligen. Dus, dus voor die tijd was er helemaal nog geen doelmodaal nee, aan zijn? De, nee, maar de, je kon ook bijna niet bij het strand komen natuurlijk uit Haarlem of, of zo. Oh, vandaan, nee. want, Via het visserspad. Ja, dat moest je heel, heel moeilijk. En nu werd ja. natuurlijk de zeeweg twee baan aan ja, ja, ja, Er kwamen natuurlijk al wat auto's en ja. fietsen ja. was veel ja. lakker. Dus, dus er kwamen ja, dat... opeens veel meer mensen naar het strand. Ja, inderdaad. Dus ja. Grappig. Dus dat, dat strandleven was eigenlijk beperkt alleen maar tot Zandvoort. Ja, uit Zandvoort. En dan de hele jaar... tijd niks en dan kwam je naar Muiden terecht. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Zandvoort was een jaar daarvoor opgericht. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Goh, wat leuk. En, en dat ging toen ook met paarden en boten. En, want, want... Nou, in het begin hadden ze een, een overnaadse flat, zeg maar. Die moest al het eerst in het water gelegd worden volgens de verhalen. Dat heb ik natuurlijk niet meer meegemaakt, maar... Voordat hij een beetje waterdicht werd. <lacht> Ook wel handig. Ja. ja. En toen later hebben wij een flotteur gekregen. Dat is zeg maar een, een driedrijverig toestel. Eén drijver voorop, twee drijvers achteraan. Ja. Dan ging je met z'n tweeën opzitten, Allebei met een pedal. Okay. En in het midden konden, hadden ze dan een soort net gespannen. waar dan eventueel een drinkeling op kon liggen. Oh, ja. En de Eva Nea heette dat. En die is vernoemd naar een, een wethouder uit, uit Bloemendaal. En er zijn er nu nog twee. Wij hebben er nog steeds eentje. In het begin was hij van aluminium. Of van hout, sorry. Toen later is hij aluminium gemaakt. Die aluminium hebben wij nog steeds. En er is nog een houten. Die staat in het museum in Den Helder. Oh. En dat zijn eigenlijk de twee nog die er zijn. En die voor ons wordt nog een paar keer per zomer gebruikt. Oh ja? ja. Ja, die, hij ging dus zeg maar gewoon door de golf heen, zo'n zo ding. Ja, ja. En hij ging niet zo snel om en met, ja. een, met een flat of een ding ging hij natuurlijk wat makkelijker. Ja. Alleen het was wel heel zwaar om te roeien. Oh, ja, Ik ja, doe dat, dat nog wel eens voor de gein, maar nee. het is echt heel vermoeiend. Maar ja, ja, ja, ja. Nou, met de zeemijl hebben we al één keer per jaar met zo'n dus ja. prestatie toch. Dan gebruiken we hem altijd als alle achterste boot. Maar dan kunnen wel 20, 30 mensen aan gaan hangen als ze heel moe worden. Oké. Okay. We hopen dat het nooit gebeurt. Ja. Maar in ieder geval voor veiligheid dat is het ideaal. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan even naar muziek en uh, dan praten we straks uh, verder. Uh, maar... Zeker heel interessant. En uh, wij gaan uh, eerst een uh, lekker plaatje draaien, Benno. Ja. Helemaal goed, want hier is uh, Dusty Springfields. Daar is het uh, groot feest. Want we hebben 100 jaar uh, de Bloemendaalse reisbegaarde, Benno. En uh, ja. Ja, daarvoor hebben we ook uh, in de studio vanmiddag uh, te gast uh, Ruud Klok. Kloek, de voorzitter die al heel lang voorzitter is. Ja, heel, heel, heel, heel lang. Heel, heel, heel, lang. heel lang. Zeg Ruud, uh, we hadden het net over uh, hoe het in het begin ging met die flat. En daarna uh, zo'n ja. zo zo ja. flatteur. een is een mooie woord trouwens, een beetje fransachtig klinkt ja. het. Uh, ja. Ja. En wat kwam er daarna? Daarna kwam gewoon de traditionele bondsflatten... die iedereen wel kent, de oranje flatten die op het strand altijd liggen. En die jullie ja. tot heden nog steeds ja, hebben? Ja, die gebruiken we nog wel voor patrouille varen... als het, uh, als het heel rustig is, ook om de, de leden te leren roeien... Want je moet, met, de roeien is heel belangrijk... want door de roeien leer je de kracht van de zee. Oh. En dan, uh, dan kan je... als je motorpech krijgt... weet je ook Och. hoe je terug moet surfen met een rol. Ja. Dus dat, dat, dat leren ze altijd als eerste. Okay. En dan mogen ze met de motortje. En dan uh, gaan ze stap voor stap verder. Ja, tegenwoordig heb je veel modernere boten. Natuurlijk eerst had je de Zodiacs. En toen, nu heb je die Richard Inflatables... polyesterbodem... met rubber drijvers. Dus ja, die liggen heel vast op de zee... en die staan... Ja. Ja, niet zo snel om. Je kan het natuurlijk altijd omslaan... maar dan ligt het meestal aan eigen fout. Ja, ja, ja. Ja, um, um, Ja, dat uh, zat ik even aan het denken. Dus je hebt behoorlijk wat materiaal eigenlijk... opgebouwd ja, in de loop der jaren. Ja. En nu, nou weet ik, er, er ja. is een loods, heb je, heb je? Ja, wij, to, toen in, in het begin erbij zaten... toen hadden we 20 pk. Dat was een beetje de snelste. Nou, toen werd het 25, werd het 40, werd het 50, 75... en nu zitten we al 100 pk. Zo, ja, niet zozeer voor de snelheid, maar dat komt omdat tegenwoordig moet je allemaal viertakt hebben, vliest die wat vermogen, dus heb je wat zwaardere motor nodig. Maar voornamelijk is het om te vluchten voor een golf. Als er een hoge golf aankomt, dat je snel gas kan geven en weg kan varen. Dus eigenlijk niet zo om hard naar een directe ja, ja, toe te ja, ja. varen, maar meer voor je eigen veiligheid, dat okay. je snel kan vluchten. Ja. Ja, en in het begin was het een, een puinhoop met die motoren dan slechte motoren. En oh. dan half uur trekken voor die een keer aan wou slaan. En dan deed die tweede boot naar beneden en dan hoop je maar dat die het wel deed. Oh. Tegenwoordig, ja, tegenwoordig hebben we al motoren niet langer dan vier jaar oud. Allemaal elektrisch starten en weet je wat, goed ja. onderhouden. Ja. En voor je eigen veiligheid, want dat is eigenlijk het belangrijkste waarvoor het is, uh, is het veel beter. En dat was in het begin toen ik erbij was, was dat uh, een rommeltje hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En maar even voor de luisteraar. Om ons een beeld te geven van wat heb je nou allemaal aan materiaal staan? Hoeveel boten bijvoorbeeld? Wij hebben drie snelle boten. En met, met motors van nu dan 100 pk. En dan hebben we een klein bootje waar we de leerlingen mee varen. Er zit nu een 30 pk achter. Dus daar leren we ze mee varen. Dat vaart op, op een knuppel, zeg maar. Dat is gewoon een knuppel oh ja. op, het stuur, op de motor. En die anderen hebben echt een stuur. En dat is toch wat lastige daar moet je wel even gewend zijn. En door de, met de knuppel kan je natuurlijk heel snel ontwijken, dus daar, daar beginnen ze mee. En dan hebben we natuurlijk de Bondflat gewoon met een 50 pk motortje. En dan hebben we tegenwoordig, uh, dat is allemaal modern, twee jetskies. Oh ja, Jetski's. Dat komt natuurlijk ook door de, door de kitesurfers die allemaal gekomen zijn. Die gaan met welk weertype, maakt niet uit, maar die gaan eruit. Dat is natuurlijk prachtig. En er gebeurt dan wel eens wat, daar moeten we ze helpen. En dan, uh, dan als je, door de week heb je nooit zoveel mensen. Met een boot moet je altijd drie man hebben. Mm. En met de jetski kan je alleen weg. Dan is er iemand boven de meldkamer die je in, in de gaten kan houden. Oh ja. En het voordeel is, als je een foutje maakt en je slaat om... dan val je van de jetski af. Dan, je hebt zo'n koortje om, dus hij slaat meteen af. En hij vaart altijd in een soort rondje. Oh, dan weet je waar je bent. Met twee, drie slagen zwem, zwem je er naartoe. Je stapt er weer op. Je start weer de motor. <laughs> en je vaart weer. Ja, en, dat, en dat is het voordeel van die wetski. Dus het Jeet. is eigenlijk weer veel veiliger. Maar het vereist denk ik wel een behoorlijke training. Ja, je moet wel even goed getraind zijn erop. Niet iedereen uh, ja, je, je kan erop varen. Je kan, iedereen kan er wel op varen met mooi weer. Hm. Maar het gaat natuurlijk om het golf en Dat je weet hoe je golf neemt en al die dingen. Ja. Dus je krijgt een gedegen opleiding. En dan... Als ze diploma gehaald hebben, mogen ze dan ook... Oh, je hebt diploma ja. zelfs. Ja, we doen wel serieus ja, ja. diploma. En ze hebben altijd een helm op, een zwemfest op. Oh, okay. oh. En er zit ook een locator in. Dus we kunnen altijd op de computer direct zien waar hij zich bevindt. Als oh. hij even uit het zicht mocht zijn. Ja, ja. Wat natuurlijk voor de veiligheid van de mensen heel belangrijk is. Ja, precies. Ja. We gaan weer even naar muziek. En wat heb je weer voor een zorgpaardje? Zeker, waarop? nou, wat denk je van uh, als het golf, dan golf het goed. Ja, ja, ja. Hier is uh, de dijk. Als het vol dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duurt de dagen, duurt te duren. Als het God, dan golf het goed. Als het God, dan golf het goed, niet te zruiten, niet te sturen, duurt de dagen, duurt te uren. Als het God, dan het.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 Ja, het kan flink keer gaan daarop, zei Benno. Zo. Als het golft, dan golft het goed. Nou, gelukkig hebben we vandaag een kalm zetje. En kan Ruud in de studio van CFM aanwezig zijn. CFM's weerbericht. Het is uh, half drie, ben je er klaar voor? Het weer? Het weer, ja. ja, ja, had ja het je had het net over de Gertenbach, 20,9. 9, ja, het was echt in de, in de volle zon. Ja, ja zo, Dat ja. het in de volle zon was. Heerlijk. Uh, ja, je brandde weg daar. En uh, morgen, 9 april, dan is het, uh, wordt het 15 uh, graden uh, hier in Zand wordt 40% kans met een UV'tje op 2. En de wind komt uit Oost-Zuidoost-Dribauvor. En uh, Ruud, wat, wat zei jij nou net? 8,4 graden was het zeewater. Het zeewater, 8,4 graden. Kijk, dat is, uh, begint dat erop een beetje op te lijken, of niet? Ja, het lijkt mij en... nog een beetje koud. Ja, ja, ja heel ik... koud. Is het zo koud? Ja. Oh, koud. Ja, dan moet je meekijken op de webcam. Hè? Ja, ja. Dan zie je hoe uh, koud het is. Ja, ja. Um, dan de rest van de week. De temperatuur blijft. Uh, even kijken. Maandag is nog 15 graden. Dan gaat hij een beetje zakken naar minimaal 10 graden. En ik, ja luisteraars, houden uh, met name woensdag in de gaten. Dan is er namelijk 10 millimeter uh, water voorspeld met een windkrachtje van 6 en slechts 20% kans op zon. En dan is de temperatuur 10 graden. Dan is, hebben we nog een dag dat de UV 3 is. Uh, dat is op vrijdag. 14 april, dan is de wind 5 voor. 30% kans op zon. Maar als hij dan schijnt, dan hebben we toch wel een, uh, een, een sterke zonkracht. Um, en bij zonkracht 3 is er soms maar een half uurtje nodig om te verbranden. Zo schrijft het KNMI. Um, dat is nogal wat. Wat is er voor uh, Reddingsbrigade Bloemendaal, uh, Ruud, een, uh, een, een fijn weertje? Oh, mijn Oostenwind. O, Oostenwind. <laughs> dan komt de wind uit het land. Hè? Dus ja. dan heb je altijd mooi weer. Of, of altijd. Maar dan is dat zomer vaak mooi weer. Alleen dan is de zee wat gevaarlijker natuurlijk. Kan, ja. Kan gevaarlijk zijn. Maar Dan is het wel altijd fijn om op het strand te zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja. westenwind is ook lekker. Een beetje storm. Ja, ja, ja, ja, parken, ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Goed, uh, nou, dat was het weer. Zeker, nou, dankjewel. Dank jullie wel. Hmm. Dat was het weer. Maar we gaan uiteraard verder praten met Ruud Kloek in de studio, Benno. Ja, Ruud, uh, hoeveel vrijwilligers hebben jullie tegenwoordig? Maar tussen de 70 en 80 actieve vrijwilligers. Die dus echt wel inzetbaar zijn ja, regelmatig. We hebben vier ploegen. Dan ben je één keer in de maand ben je aanwezig. Moet je of ben je verplicht aanwezig op zaterdag en zondag. Daar heb je voor opgegeven. Dus dan hebben we altijd een man of tien aanwezig op het strand om als er wat gebeurt te doen. Ja. En de rest komt altijd gezellig binnen wonen, uh, wandelen. Ja, en het is hoe de sfeer is. Uh, je moet een leuke sfeer creëren, dus dan komen er veel mensen langs. Ja, ja, ja. ja, ja. En wij hebben natuurlijk altijd nog op zaterdag en zondagavond die feesten... En daar uh, komen ook altijd een hoop vrijwilligers op af. Die, ja. uh, die, voor de EBO. Wat is, uit mijn ervaring weet ik dat... Uh, je, je begint over die feesten. En als er een ambulance uh, moest komen... Dan uh, is het vaak met de, de feesten. Ja. Die, met name die strandfeesten. Ja. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Die nou, zo is... heftig als vroeger. Dat je... nou, dat, dat is, het is er eerst al heel veel teruggedraaid. Hè. Er zijn nu twee Paul tegelijk die een feest mogen geven. En niet meer dan twaalf per, per seizoen. Dus het is al heel anders dan vroeger, 26 weken lang, alle pavio's. En er zijn veel minder bezoekers. En de drugsgekte is toch wel enorm afgenomen de laatste twee, drie, okay. drie jaar. Eigenlijk vanaf de, voor, toen de corona begon is dat echt een stuk minder geworden. En uh, ja, er gebeurt nog wel eens wat natuurlijk. Dat wordt ja. te veel gebruikt. Maar we hebben ook altijd een uh, verpleegkundige of een arts aanwezig... zeg maar die uh, eerste handelingen kan doen. Ja. Maar we hebben de laatste twee jaar echt geen gekke dingen meer gehad. Nee, nee. Dus de, de, de die werd altijd omgebouwd ja, tot, ja. Uh, tot noodhospitaal? Ja, daar dat... staat nog af en toe wel eens één of twee bekjes in, maar dan houdt het ook op. Oké, oké. Ik weet nog wel uit die GHB-tijd, ja. dat, dat, dat lag het helemaal vol, hè? Je mag het niet zeggen, maar het was prachtig, toch? Twintig, <laughs> dertig mensen. Ja, dat dat is hebben gemeld. we niet gehoord, hè, Benald. Ja, ja, dat, dat was echt waar? Ja, heb je het echt over de eerste hulp, hè? Erbij, en ja, het was... Ja. Want het was eigenlijk zo ontstaan, de, de directeur van het Kermen Gasthuis toen, meneer Van Luik... die zegt, ja wat moet ik met al die mensen hier, die ja, komen allemaal ja. naar mij toe... en die gaan de intensive care. Ja, ja helemaal toen jullie gingen sluiten als ja. reddingsbrigade, dan ja. moest je natuurlijk ook een keer naar huis... Ja. dan moesten die ambulances, moesten al die GHB-klanten naar ja. ja. het ja. ziekenhuis ja. brengen. En toen, toen, hebben we dus, toen zijn we begonnen met een arts en, of, of een verpleegkundige erbij... Ja, ja. die er dus verstand van hebben, wij zijn maar EBO'ers. Ja. En dan, ja, dan kon je die mensen toch sneller weer op de been krijgen. Ja. En door de loop der jaren hebben we natuurlijk zoveel geleerd. Dat, uh, ja, precies. Ja, het is een ja. kwestie van uitslapen. Maar als iemand om twaalf uur binnenkomt, ja, dan zou hij wel tot 2-3 uur moeten uitslapen. Ja. Dat gaan we niet doen natuurlijk. We moet het de volgende dag weer werken. Ja, ja, ja. Dus dan bellen we op en dan gaat hij of naar het ziekenhuis of naar het politiebureau. Eén van de twee. Of naar het politiebureau. Ja. Kan je ja. daar zeggen? <laughs> nou, dat doet de politie niet meer. Hè. Nee, en maar als de, de ambulance ze niet, niet wil hebben, moeten we ze toch ergens vragen. Ja, ja, ja. Ja, ja dan, dat is ja... Gelijk weer over hoe moet dat dan weer verder? Ja. Maar goed, uh, laten we even naar een muziekje gaan. Dan, uh, misschien heb je een ghb plaatje. <lacht> en... nee, nee, nee. Zo snel ben ik ook niet, uh, Ben. Ik kan wel even zoeken he, ondertussen. Dan uh, heb ik even tijd uh, tijdens deze plaat. Maar ook wel een beetje weer een toepasselijk. Hè. Rock the boat, oh, oké, okay. Hier is Forrest. Oh, Uh, disco klassieker, deze van uh, Forrest en Rock the Boat. Uh, ik heb even bovenop uh, de Sintmas van uh, CFM op het uh, Palace Hotel gekeken, ja, Benno. Okay, en? en wel op de thermometer daar. Ja, ja, ja. Momenteel uh, 13,4 graden daar uh, ja. op de thermometer Lekker uh, toch? aan de boulevard. Hè? Dat kennen we allemaal wel, ja. dat uh, hoge gebouw ja, staat. ja, ja, ja En dan het... staat hij bovenop en straalt hij de hele regio in. Zo. Mooi hè? Ja, krap. Geweldig, 100 uh, jaar reddingsbrigade. Uh, 100 ja, daar rij... hebben we het met uh, Ruud uh, Kloek over. Ja, en, uh, ja, ja. ja. ja al een hele tijd. En uh, ja, er gebeurden heel wat dingen waaronder, uh, waar je het net over had, de drugs. Drugs, ja. De en, drugs, nou, de GHB en dergelijke. En de verhalen van Ruud zijn uh, buiten de uitzending bijna net zo leuk <laughs> als in de uitzending. <laughs> en uh, Ruud, uh, waar ik even naar je naartoe wil, uh, is uh, de... Jullie zijn reddingsbrigade Bloemenau, maar je maakt natuurlijk deel uit van de nationale vloot. Ja. En um, wat hier natuurlijk in Zandvoort ook gebeurt, ja. dat de reddingsbrigade door de meldkamer van Haarlem opgeroepen wordt ja. voor noodgevallen. Hoe, hoe, leg eens uit aan de luisteraar, hoe werkt dat? Ja, we hebben allemaal zo'n zo uh, zo pieper, zo'n peetje, zeg maar. Ja. Dus als er wat op het strand gebeurt of in de duinen, dan uh, worden we opgepiept, zeg maar. Om te ondersteunen bij de ambulance dienst. Omdat de ambulance zelf niet op het strand kan rijden. En als er natuurlijk iemand op het strand is en dus ze moeten eerst een paar kilometer lopen... dan worden de Werk verledenkundigen niet. ook niet echt vrolijk van. Nee. En in de duin is dat precies hetzelfde. Daar kan de ambulance vaak door, door, door de zwaarte van de auto niet overal komen. En dus wij worden altijd standaard al direct ingezet bij dat soort dingen. En dan, uh, dan werken we met ze samen. En we werken natuurlijk heel veel samen met de Zandvoorts en ja? ja, Dat gaat altijd super goed en makkelijk. Al die honderd jaar al? Of was het vroeger toch een beetje haat en nijden? Nou, nee. Nou, de, de, de, haat en nijden. Nou, ja. nou, nou, een beetje competitie. Het is natuurlijk altijd goed dat er wat strijd is onder elkaar. Want we zijn allemaal allebei de beste natuurlijk. Ja. <laughs> dat is gewoon wel zo. Maar ja, ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren is daar heel weinig van te merken. Hmm. Als, we, als wij een, een, een surfer op zee hebben, hebben, we geen bootje. Dan bellen we even een zand. Dan heb jij wel een bootje in zee. Hup, en dan komen ze meteen. En zo gaat het omgekeerd ook. En ja. met, met uh, dingen op het strand ook, we kijken niet echt naar de grenzen. We helpen elkaar gewoon. Hebben hun een reanimatie, gaan wij meteen helpen. Hebben wij het omgekeerd? Vragen hun het ook niet. Komen ze meteen ook helpen? Oh. Maar hoe weten ze dat dan? Ze ja, luisteren natuurlijk mee op elkaar's kanalen. En oh, okay. we, dat hoor je allemaal ja, van ja, ja. elkaar. Okay, okay. Dus dat gaat echt. Uh, hoef je, dat, ja, dat gaat echt zo goed. Want even voor de duidelijkheid: welke, hoeveel strand hebben jullie hoe, van ja. waar tot waar? Wij doen 7 kilometer ongeveer van Riesbad. Dat eigenlijk al een stukje Zandvoort is, maar dat hebben we in 100 jaar geleden afgelopen. <laughs> nou ja, maar dat het goed overzichtelijk is van onze post. Okay. En vanaf de, de Noordpost van Zandvoort kunnen ze ook goed tot Ries een beetje kijken. Dus dan, dan is dat een beetje zo half-half. En we gaan tot Duinen-Kruidberg, zeg maar. Dat is bij, bij Muiden. Ja, oh, zover Ja. Het is, dat is voor, helemaal voorbij, Pernasje. Ja, ja. ja. ja. ja. Dus dan krijg ik deel en dan Duimenkruip. Want, want hoe, hoe, uh, ik neem aan dat je met de rechtsbrigade en Muiden... dan ook wel uh, ja, goede vriendjes ook, bent. Ja, die doen ook dat stuk... Uh, die, die houden natuurlijk ook dat stukje duinenkruidberg kruidberg ook wel in de gaten. Ja, ja. Die varen daar ook. En dat, ja, dat moet die niet uitmaken. Het gaat erom dat als er iemand wat heeft, dat geholpen wordt. Precies. En niet wie er komt. Nee, nee, nee. Dat maakt niet uit. Nee, nee mijn idee. Mijn Zeker. Idee. Nou, zometeen gaan we even naar het voetbal, Benno. Ja. Het slot uh, namelijk van de wedstrijd van vandaag. Wees SP in Zandvoort. En daarna praten we gewoon verder. Gezellig vanmiddag in de studio aanwezig, Ruud Kloek van de Reddingsbrigade Bloemendaal. En de verhalen van hem hoor je straks weer. Steering red brass magic pot Her chimney means a lot to her For her color boiling brew Holding snake tails for just a few She likes wings They're easy to grow They are easy to grow Dat was een uh, lekkere gauw zo op uh, de zaterdagmiddag. Je de T-set en She Likes weeds. Ja, Dat past wel een beetje bij het uh, verhaal uh, van uh, ja, de drugs... die ook uh, gebruikt uh, werden bij, uh, bij de strandfeesten, Ruud. Toch? Ja, klopt, ja. Ja. ja. ja, zeker. Haaldee, ja. Ja. Maar uh, dat is uh, nu een stuk minder uh, geworden dat, uh, dat er uh, het, drugs ja, gebruikt worden. Ja, er wordt worden natuurlijk even goed wel gebruikt... maar de overlast en de, de gekkigheid is allemaal een beetje over de laatste jaren. Gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja, mooie berichten. Straks meer van uh, Ruud uh, Kloek, maar we gaan nou uh, naar Wezen toe. Want uh, we hebben de wedstrijd en je zei het tij is gekeerd, uh, Jan. Ja. Nou, vertel. Ja, heb het, je goed het, nieuws? Het was, het was gekeerd. Ja, we kwamen... Uh, wacht even hoor. Even mijn aantekeningen bij pakken. Het tij was inderdaad gekeerd. Uh, naar het die wordt... Die breakt door, die wordt neergelegd. Scheidsrechter die in de hele wedstrijd als eigen, eigen wedstrijdje vloot. Die zegt nee, gewoon doorgaan. was in zwalbe. Nou, totaal niks aan de hand. Uh, en later was het schitterend uh, schot van de uh, Naidse Christine. Dat wordt gekeerd. En uh, het is dan uh, de, in de rebound uh, Raymond, die Raymond Lagerwijd, die 2-2 scoort. Dus dat was, lekker. was een lekkere binnenkant. Ja, zeker. Ja, uh, even later was het uh, weer Raymond, die een uh, weg de bal van de, van de keeper. Die kopte hem weg vanaf het gebied. Zo! Raymond heeft dat heb je neergelegd Komt, je. Maar uh, de keeper kopte de bal weg en Ray, voor de voeten van Raymond en die schiet hem over alles en iedereen in de doel Dat was 2-3, dat was heerlijk. Op dat moment, uh, even later, wordt de uh, die verdekt een spiertje. Dus die uh, wordt gewisseld, die ligt op de grond. Milan, die zicht er van, van de scheids, ligt die op de grond. Jij krijgt de tweede gele kaart, dus Milan rood. Jee! Ja, en... Nou ja, uh, kast wordt vervangen door, uh, door Gino Buzel. Oh, nee. Nou, het berg ziet niet, nou. Nice. Maar uh, de vijf trap die... Uh, die uh, <coughs> beter ten uit nam, die scoorde, scoorde, scoorde wel, maar 3-3. En het vreemde was eigenlijk, want het is een vrije trap op praten. En die moet je in tweeën nemen. De bal werd van de heen en geschoten. Nou ja, laat maar zitten, het is Ongelofelijk. Ongelooflijk. Nou, Geel, onterecht uh, op dit moment gelijk. Dus het, op dit moment is het 3-3. 3-3, en uh, hoe lang hebben we nog te spelen, Jan? Uh, even kijken... Uh, het is zit de... nou? Je kunt het heel slecht zien. Nee, het moet, de, moet een beetje richting het einde gaan nu. Ja, nog een minuut. Nou ja, het zal nog een paar minuten bijgetrokken worden, dus ik denk nog een minuut tien. Oké, oké. Nou, uh, mocht er uh, verandering komen, dan uh, hou we even contact. Ja. En anders uh, bellen we nog eventjes uh, uh, in het volgende uur hoe Jeff het verlopen is. Je krijgt nu weer een vrije trap omdat hij een zogenaamde snel neemt. Het is echt ongelooflijk. Oh, nou. scheidsrechter, uh, oh. dat is helemaal niks dus. Oh. Oh. Nee, de scheidsrechter is heel slecht. Nou naja. ja. Jan, succes daar. En ja, tot zometeen. Ja, ja, ik door. Oké, hoi hoi. Dat was uh, Jan van der Leden, Benno, uh, daar uh, in uh, Bees. Hij wist eruit om goud te vergeten. Ja, heel snel. Zo'n scheidsrechter kan je er niet bij hebben uh, gewoon. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat, Ruud, Goed, 3-3. Jij, jij speelt uh, waterpolo. Doe je er nog steeds? Nou, ik heb niet zo heel. Nee, niet, nee. Ga, maar gaat dat er ook zo heftig aan toe? Het is ook een harde sport, toch? Ja, waterpool? dat is maar hoe, wat je gewend bent, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ik, ja, kijk, ze zeggen altijd dat waterpolo een harde sport Maar als ik op voetballer zie dat ze uh, dan drie, vier keer over de kop vliegen. Als ze onderuit worden gehaald, dan denk ik: wat een rotsport. Ja. En het waterbal, in het swimmer heb je niet zoveel kracht. Hè, dus kijk, ze trekken je wel onder water, maar dat zijn wij gewend natuurlijk onder water. Daar ja. kijk je niet van op. Nee. En als je toevallig een schop tussen je benen krijgt, dan is het vaak je eigen schuld. Dan ligt je niet goed in het water. Dan moet je schuiner liggen. Dan uh, oh. trappen ze onder je door. Ja, ja. Dus het is net een beetje... Kijk, er gebeuren altijd natuurlijk wel uh, wat dingetjes dat je ja. niet, nou is dat vuil. En nagels zijn natuurlijk scherp. Als dat op je weken huid komt, dan krijg je al van die striem. Oh, ja, ja. Maar ik heb... Uh, 26 jaar in het eerste gespeeld en, en nooit een blessure gehad. Dus. Oh, oh, kijk. Nou, dat valt nou, ja, klinkt heel makkelijk zo. Hè? Ja, ben ja, je, nou, ik ja, zie ja, jou ook echt zo ja knikken. Van, ja, nou, ja, ja. Dat, uh, ja. Het zal best wel tegenvallen. Zo ja. nu dan Ruud. Toch e, wel zwaar. Even een kort plaatje. Ja. Kort plaatje doen? Ja, dat ja. Nou, ja, is goed. Is het een kleintje? Een kleintje. <laughs> Klein plaatje. We maken er dus zelf gewoon even een kort plaatje van, uh, Benno. Oh, dat kan uh, ook. Ja, natuurlijk. Gewoon. Want we willen oh. nog even doorpraten met uh, Ruud Kloek... die vanmiddag uh, aanwezig is in de studio. Want uh, 100 jaar uh, Reddingsbrigade dat gaat uiteraard uh, gevierd worden... met allerlei activiteiten. Ja, Ruud. Wat voor uh, aan activiteiten hebben jullie gepland? Nou, we gaan eerst, uh, 15 juni hebben we natuurlijk de traditionele receptie. Dat hoort, hè, voor de... Be -be -be -be ja, dan de dag daarna uh, laten we onze sponsors en, en vrienden van allemaal komen... waar we dan uh, ja, gezamenlijk wat mee gaan eten en een beetje kletsen en zo. We hebben heel veel mensen waar we de laatste jaren wat aan te danken hebben gehad. Uh, die willen we dan toch uh, erbij betrekken. Ja. En dan de volgende dag, dat is de zaterdag, dus de 17e... Ja, dan hebben we feest voor alle leden, zeg maar... En dan verder in het seizoen hebben we nog een aantal dingen. De jeugd, die, die gaan we speciale dingen doen. En die gaan ook nog naar een, een zwembad of een ander ding toe. En in het zwembad hebben we nog activiteiten. En we gaan met de, de vaste ledengroep gaan we naar het... Uh, uh, God, naar het eiland, voor de Pier, hoe het? Naar Fort Eiland, hè? Oh, oh Fort Eiland. Fort ja. Eiland, om daar een bezoekje te brengen en even mm. te bekijken. Omdat, nou, de vader is natuurlijk wel langs, en, maar ja. en we zijn er nooit op geweest. Mm. En dat is misschien ook wel grappig om ja. het met het leven ja, te lezen. Ja. Ja. En, uh, ja, en er komt er ook een boek uit. Te... Oh ja, we hebben een jubileumboek, dat vergeet mm. ik allemaal. Daar, mm. uh, daar zijn we heel hard aan het werk. Uh, Mart, Mart, Martin van de Bunt, Marcel Tabers en Wilma van Munt die, uh, die schrijven dat. En we hebben uh, Tolen, of Kolen, Erik J. Kolen, Kole, ja, ja die ja. bekend is het in Zandvoort. Hm. En van het Haam Zagblad, die elke week die een mooie ja. tekening van een gebouw maakt. Die hebben we bereid gevonden om voor ons wat tekeningen te doen. De eerste heb je al uh, afgeleverd en de andere komen er nog aan. En uh, ja, we hopen dat er een mooie herinneringen en naslagwerk wordt van 100 jaar RIS -beganen. Met alle namen en gebeurtenissen, de sterke verhalen van Ruud Kloeken. Ja, ja. van Er de... nou, komen wel wat verhalen en sterke verhalen in misschien, maar ja, je kan niet iedereen erin krijgen natuurlijk nee, nee 100 jaar. Dat nee. is lastig. Maar ja. we proberen zover mogelijk de belangrijkste mensen. Uh, daarin te krijgen en mensen die veel voor ons gedaan ja. hebben. Zeg maar. Want uh, uh, hebben jullie niet die honderd jaar eigenlijk nog uh, iets meegemaakt? Uh, omgeslagen boten, ik, ik bedenk maar wat. Ja. Of uh, dat je waar, wat echt uh, de herinnering in moet? Ja, er hebben natuurlijk wel wat dingen. Het vervelendste... Uh, wat Ook leuke dingen een, natuurlijk. Een, een ja, het zwarte bladzijde is dat we toen met, uh, met die raadslid... Uh, uh, ...omgeslagen zijn en dat hij uh, toen verdronken is bij het terugzwemmen. Te oh. En uh, ja, dat is wel echt een hele zwarte bladzijde. Daar hebben we echt best nog wel last van. Ik heb daar zelf best nog wel last van. Ja, ja. Ik ga elk jaar uh, op mijn eigen manier mee denken altijd. Ga ik op het strand en de plek waar het gebeurd is. Ja. is Blijf dat... ik daar een staan. Dat... Maar hoe lang is dat geleden? N Oeh, dan vraag je even wat. Nou, nee, maar nou, deze eeuw. Ja, ja, ja. Maar het is al een jaar of vijftien geleden, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja Oké. Okay. En, uh, en dat was tijdens een uitje of zo? Uh. Ja, ze gingen ze met ons vader. En, en, uh, hij, ja, en uh, ja, toen was die ene raadslid... die, uh, die viel van zijn bankje af tot twee keer toe. En ja, wat daar de oorzaak van is, dat, dat is een beetje Hij was wel. En, uh, en de, ja, de... De motordrijver ging toen uh, uh, aandacht aan hem geven. En die kwam toen dwars in de golven. En toen kwam er naar wezen hoge golven. En toen dus slokt die boot op. Ja, ja, ja, ja. En toen zijn ze terug gaan zwemmen in plaats van dat ze aan de boot zou blijven hangen. En dat is wel een beetje triest. Ja. ja de, de, de, de oorzaak, daar wil ik het liever niet worden. Nee, snap ik. nee we moeten het, het gezellig houden. Voor de he? ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is oké. Okay. We dus... gaan afronden, mannen. Ja, we gaan afronden, we gaan naar nieuws. Dus, Zeker. Uh... hey Rutte, hartelijk dank voor okay, je komst naar de studio En de uh, een hele uh, mooie jubileumjaar. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Okay. Nou, okay. de voetbalwedstrijd is ook uh, ten einde 3-3 is het uh, geworden daar in uh, Weesp. Weesp SV Zandvoort. En hier is de Sandy Coast tot slot...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 Come up, man, and I never thought I'd see her.